We beginnen in onze les. Okay. Dames en heren, we beginnen in onze les 42. Okay. 42 is een bijzonder getal, erg mooi. Ik bedoel mooi. Het is ook de naam, een van de namen van de heilige namen. Dus M, Membed heet het. Dus Mem is... 40 en bed is 2. Membed. Een zeer belangrijke naam. Dat als we deze naam Membed zullen leren kennen, wat het is, zullen we, deze naam zorgt voor het stegen. Het geestelijke stegen. Van één trap treden naar een ander. Daarom is het erg belangrijk. Dit getal. 42. Dat gewoon even. Dat. We zullen in het begin van de zullen we daarbij. Te maken hebben. Direct met dat soort uh, materiaal dat ons zal omhoog brengen en steeds hoger en hoger en hoger. Oké? Okay. We gaan eerst, oké, okay. alles werkt hopelijk. Oké, wij gaan eerst even uh, algemene mededeling. Ga ik even een mededeling doen? Uh, gisteren of vandaag verscheen een artikeltje in de Amsterdam Stadsblad zonder mijn medeweten. Ik wist niet eens wat het was. Wie dat heeft het, uh, geplaatst? Kabbalah Centrum wil hoofdkantoor in stad. Zo heet het. Stad Amsterdam. Het Nederlands Kabbala Centrum heeft je, we, <sussurlijk> <gif aminoak> <tien> He de gemeente <sus> benaderd. Dat heb ik wel benaderd, maar. Heeft de gemeente benaderd om zich in Amsterdam te vestigen. Kabbala geldt als een Joodse mystische leer. Mystische. Mystieke? Mystische, mystische, nee, nee, sinds twee jaar komen Kabbalah aanhangers ajax -hanger. ja, Ja, ja, aanhangers, ja, aanhangers. B1 in het weekcentrum, in weekcentrum de, de oude stad. Dat is waar we nu zitten. Die, die ruimte is te klein geworden. We willen wel ruimte, ja, natuurlijk. Uh, uh, zegt initiator en in kaballenleven, leraar Michael Portner. We, maar wij hebben onvoldoende geld... Voor een eigen pand. Wij zijn afhankelijk van de gemeente. Ja. Ik bedoel niet van de gemeente, ik bedoel van de gemeenschap. Huh? Nou, dat is erg kort, hebben ze gezet dat allemaal. Uh, dus ik probeer van de gemeente natuurlijk een beetje met de gemeente te praten. Ik weet met gemeente helemaal niet hoe ik moet met de gemeente praten. We hebben niemand anders die daar, dat kan voor mij overnemen, maar goed... Ik wil niet zeggen dat ik praat, ik heb een brief geschreven aan twee jaar geleden naar Cohen, Rob Cohen, weet Job Cohen, Rob of Job? Job. Ja, jij bent Rob. Ja, de Job Cohen en dan werd het weer overgegeven naar iemand anders, oké, okay, zij werken. Oké, okay, zij werken en uh, vandaag ben ik benaderd door uh, Amsterdamse tv. Ze wilden vanavond al komen en ik zeg, nee, vanavond heb ik een zeer speciale les. Vandaar van niet. Dus. Ik Volgende week? <laughs> <laughs> <Huh>? Elke avond. Nee, <laughs> ja, nee, ik bedoel, ja, ik wil ik heb geplant al iets, bedoel, ik heb iets in mijn hoofd. Ik kan niet. Anders ben ik heel geconcentreerd op, of je geconcentreerd op, uh, hoe heet het? Op het centrum, weet je? Nou, dan is het dan komt. Goedenavond. Kom maar even zitten. Dus dan ben ik geconcentreerd op het centrum. Dan, ja, dat kan ik niet. Ik ben een klein mannetje. Je ja. moet alleen op één ding geconcentreerd worden. Trouwens, het is dus met iedereen van ons. Als je geconcentreerd bent alleen op één ding. Dan kom je wel uit. Absoluut. Als je denkt over dit en dat. En dat hou daar hou ik van. En daar hou ik van. Komt er niets van terecht. Het hele leven komt. Absoluut niet. Nee, dan een klein beetje. Dat en een klein beetje. Dat werkt niet in, de, in het geestelijke. Het is of voor 100% ga je, of niet. Het yes. is niet anders. Ik neem mean, het niet kwalijk. In het geestelijke is het niet anders. In onze wereld, je wil een gemiddelde manager zijn. Oké, jij gaat een beetje dit, en een beetje sporten, een beetje daar, van alles. En in jouw geestelijke ontwikkeling is het onmogelijk. Dus ik heb ze gezegd, misschien volgende week. Dus volgende week, dat is, weet het, AT5 of zo maar wat kunt u laten zien zeggen ze mij tegen mij wat kunt u zien, die is spectaculair <laughs> ik zeg ik zeg, hoe zwaar hoe, ik, zeg, ik zeg, wie komt hier er komt een verslaggever, ik zeg, hoe zwaar is die van, van gewicht en ze zeggen, waarom, de vrouw zegt, waarom moet je dat weten ik zeg, dan vraagt u van mij dat ik krachten moet opbrengen dat hij gaat een beetje om naar, de, naar de plafond, van het plafond naar het steek, ze wilde so, ik really spectaculair iets. Ik zeg nee, like alleen heb ik mijn bord waarop ik iets absoluut spectaculairs, iets van wat je top, absolute top kan, ik het optekenen. Waarop je dat kan verteren. Dus dat is dat. De bedoeling is natuurlijk dat onze groep blijft hier zitten. Wij blijven hier dus. Dat is dan onze selectiegroep. wat ik hier graag wil begeleiden, zeer speciaal begeleiden, want ik ga niet meer in dit land of elders van begin beginnen. Zoals ik het begonnen was dan al twee jaar geleden, kan ik niet meer dat doen. Dat gaat jullie voor mij, gaan jullie dat voor mij overnemen. Dus de ene die wil, in één aspect voelen dat ik dat aan kan, de andere gaat iets anders Dus. Je moet ook moed opbrengen om straks, als er vraag daarnaar is, dat jij aan beginnelingen dat vertelt. Ik kan prachtig vertellen, sommige van jullie weten al zeker dat jullie het erg goed van mij dat overnemen. En jij kan zelf een les geven aan, aan, beginner, aan beginners. En jij leert ook op die manier overdragen aan anderen. Dat is de hele bedoeling van mij. Ik ben niet zoals dan in, in Israël, dan doet hij allemaal alleen, die leraar hoe je hebben bezig. die doet allemaal alleen al tien jaar, allemaal hetzelfde, doe hij allemaal hetzelfde. Ik ga dat niet doen. Mijn taak is, bedoel, tenminste is het aan mij dat zo gegeven, dat ik moet steeds dieper en dieper. Ik ga zelf dieper en ik breng je ook zelf dieper. Dieper betekent ook hoger. Vergeet je? Want ik moet iets nalaten wat, wat, wat voor iedereen bruikbaar is. Want ik ga ook in september lessen geven van zoger en de boom van het de boom van het dom, de boom des levens. Ik ga het geven dus in, in de oorspronkelijke taal en ik ga het vertalen en ik ga commentaar geven. Ik ga het op de manier doen waarop, het, zal, het lijkt wel op de mannen, weet je, mannen. Manna wat, wat het Joodse volk heeft gegeten in het Wisselin. Manna, ja. Manna-brood, we zeggen. So, en iedereen was tevreden. Want iedereen vond daar smaak, de beste, lekkerste wat, wat, hij, wat hij lustte. De ene van kip, de andere van, weet ik wel, iets anders. Zo so, probeer ik ook mijn les opbouwen, dat iedereen op elk niveau men zou kunnen leren oké, okay. iedereen die begint die kan ook, ook zal ook ervaren dit, uh, iemand die echt Hebrauws gaat, kent die zal dat. Dus op dat op allerlei manieren zelfs als ik er niet ben dan kan iemand bijvoorbeeld ook een in, in Joodse in, in, van, van iedereen, ook Rabbi's Rabbi bijvoorbeeld, die kan ook dat luisteren, door luisteren naar wat ik zeg, kan je dat ook doen en voilà, dan leren zonder op onze lessen dan bijvoorbeeld later. Ik bedoel, het is, dat is wat, dat uh, is allemaal, dat is wat ik, maar de Jullie uh, moeten dat, van, de beste van jullie moeten dan gaan straks les geven. De beste Jullie betekent niet dat de beste intellectueel de beste zijn, die allemaal goed onthouden, maar die het meest, zeg ik dat, toegewezen. Je wil graag geven. Of je probeert te geven. Net zoals ik probeer te geven. Je dat ik kan geven. Maar mijn minste misschien. Die, die, die, ik ben absoluut voel ik dat ik niet kan geven. Maar je moet het overwinnen. Er is geen andere manier. Zeker. En daarom als mens komt hier op de les. Je denkt. Ik doe. Ik kom hier naartoe. Voor mijn geestelijke ontwikkeling. Hè? Voor mijn persoonlijke geestelijke ontwikkeling. Dat komt iedereen hier naartoe. Wanneer komt voor zichzelf. Voor mijn persoonlijke geestelijke ontwikkeling. Dat zeggen we ook altijd. Aan de mens die begint. Ook ik ben begonnen. Is ook, ik dacht nou. Uh, Mijzelf. Op te werken. Etcetera. En dan. Hoe meer je dat doet. Hoe meer begrijp je. Realiseer je jezelf. Dat als ik alleen aan mijn eigen persoonlijke geestelijke ontwikkeling denk. En werk. Zonder aan het algemeen belang te werken. Ook geestelijk. Dan zit ik verkeerd. Begrijpt u dat? Ja. Absoluut. Als je dat niet. Als je jezelf probeert niet verbinden met anderen. Innerlijk. Niet uh, met uh, even samen drinken vodka Of weet niet veel. Omhelzen elkaar. Uh, ik wil zingen zingen met elkaar, we hebben dat allemaal geprobeerd twee jaar geleden, ook hebben we dat net zo geprobeerd als in Israël, of overal ik heb het geprobeerd, want we waren nog niet bereid, niemand was bereid, ik niet nog andere en dat, dat werkte niet dat is met, ook met het en schenken en van alles. dus, wat ik bedoel het volgende ik geef nu de cursus hier ik wil ook de cursus geven. En dat zal mij ook. Bij Gods hulp lukken. Alleen. Onder één voorwaarde. Dat ik blijf. Cursus geven voor het algemeen belang. Het is niet lukt mij niet altijd. Maar proberen we dat. Algemeen belang betekent. Rekenschap houden met de hele wereld. En. Niet alleen het materiaal doorgeven aan jullie. Aan de hoofdgroep in Nederland en België. Dat is onze hoofdgroep. Voor Nederland en België. Niet alleen uh, dus het materiaal doorgeven aan je leermateriaal. Ook de methode. Hoe moet je jezelf corrigeren. Maar. Kan ik het zeggen. Door al mijn. Alles wat ik doe en denk en mijn streven, uh, is in primaire, primaire functie daarvan, is om, uh, om correcties te doen. Zelfs wat jullie niet zien, probeer ik dat. Okay, ik zit daar, ah, ik hou me alleen maar, probeer ik aan het boom des aan te houden. Het is niet, het uh, is fijn, fein. erg fijn. Maar ik leer zorgen. Da, dus het is mijn fulltime leer ik zo. Er dus bestaat niets hoger. En ik probeer dan hier, als ik hier ben, zelfs als ik niet hier ben, maar met name als ik hier ben, probeer ik ook geestelijk werk te doen, innerlijk, van binnen. Samen met het doorgeven van het leermateriaal, doe je bepaalde geestelijke kabbalistische handelingen, verrichting, wat onzichtbaar zijn. Waarbij ik probeer ook in de eerste instantie ons allemaal te verbinden. Het is handig als je met één mens kan in verbinding komen. Dan leer je het met anderen. Stap voor stap. Dat is wat ik probeer te doen. Het is belangrijk dat wij door onze studie ertoe komen. Dus niet comedie spelen. Niet, via comedie spelen doet er niet toe. Dat wij langzamerhand gaan ervaren dat, wij geen, dat er geen verschil is tussen ons tussen joden en niet-joden Arabieren Papo, het doet er niet toe Iedereen, aan de ene kant aan de ene kant bestaat natuurlijk bestaat zoiets als uh, wortel van elk volk jouw wortel moet je wel uh, volgen. Je moet niet ontworteld worden door dit en dat. De bovenbouw, wat we gaan dat ervaren, dat wij zeggen dat, dat wij langzamerhand zullen gaan ervaren, niet uh, spelletjes doen, maar ervaren dat wij, dat er geen verschil bestaat tussen mensen. Ik bedoel, verschil, uh, ik bedoel, wat is verschil? We verbonden met elkaar zijn. Absoluut. De verschil is natuurlijk. Iedereen is uniek. Absoluut. Dus belangrijk is. Nog een keer even. Probeer ik onder woorden te brengen. Mijn lijst is bijzonder belangrijk. Hoop ik dat ik het kan uitspreken. Of onder woorden te brengen. Dus. Dat wat ik doe, dat jij niet, dat niemand, dat jij hier op komt, nogmaals, niet voor wat, wat je ook hoort van mij. Het is absoluut andere cursus. Probeer absoluut niet tegenstribbelen. Je moet niet jakniker zijn, maar niet tegenstribelen. Jouw mening heb je altijd. Je gaat nu straks, twee uur later, ga weg. Maar probeer niet tegenstribbelen hier. Waarom? Nogmaals. In verband met het houden met wat ik heb net begonnen te vertellen. Wij doen hier niet, niet alleen ons eigen persoonlijke werk. Maar wij proberen ons in het algemeen belang verbinden met onszelf. Zonder dat kan je vergeten dat jij iets bereikt. Als je denkt alleen aan jouw persoonlijke ontwikkeling. Zonder dat jij, uh, je in staat bent of uh, verlangt naar... Herstellen van banden tussen de mensen. Ik bedoel innerlijk. Kan je nooit uitkomen. De bedoeling is dat wij uitkomen in het geestelijke. In, de, in het ervaren van. Elvigen, het eeuwige. En daarom kunnen wij niet. eromheen dat wij het algemene. Want bestaat de wet. Er is niets in het, in het individuele. Wat niet is in het algemene. Je kan jezelf dan niet afsluiten of afzonderen dat ik ga mezelf ontwikkelen en wat daar allemaal is, interesseert me okay. dus, Het is erg fijn wat wij doen, oké. Okay. En daarom als gevolg daarvan als je komt op die les ja, en ik doe dat werk en jullie doen ook mee, ja. Iedereen van jullie dan verlangt en wil meedoen in dezelfde richting. Moeten we allemaal in één richting gaan. Kijk, ik heb een Joodse wortel. Ik heb een christelijke wortel. Ik heb een boeddhistische wortel. Ik zeg niet, doet er niet toe wel. Die andere heeft een moslim. doet er niet toe. Maar als we hier zijn, dan is het transnationaal. Kabbalah is transnationaal, het heeft niets te maken het begint waar de mens begint nog voor de religie. De religie, weet je. En daarom als je hier op de les komt. Wat je ook van mij hoort. Accepteer dat. Niet dat ik, dat dus zeg, ik zeg geen woord van mijzelf. Dus accepteer dat. Uh, hoe kan je dat accepteren? Je bent geleerd om kritisch te denken, et cetera. Ja, goed, twee uur later. Maar de bedoeling is dat jij hier opneemt iets neemt, neem je op, iets wat je, waar je, waar jouw waarnemingsorganen nog niet uh, voor ontwikkeld zijn. Oké, okay. neem van mij dat aan. Probeer dus meedoen. Alles wat je hoort, als je het bijvoorbeeld voelt dat jij tegenstribbelt van binnen. Het kan zijn, waarom niet? Jij hebt bepaalde opvattingen, allemaal volwassen wensen, allemaal. En dan zeg ik, jou: dan moet je dan doen? Dan Probeer het te overwinnen op dat moment. Ga jezelf niet opblazen. Een blazend gezicht aanmaken. Dat ik voel dat wel dat jij tegenstribbelt. En dan, en dan voel ik dan één of twee mensen die tegenstribbelen. Dan ga ik het gedeelte van mijn kracht. In wat ik wil graag werk doen. Geestelijke werk doen. Hier tijdens de les. Ga ik dan besteden aan het neutraliseren. Van die kracht van de anderen. Dat is begrijpelijk. Maar het is dan... Ontneem je dat bij jezelf, aan jezelf. En aan het gemeenschappelijk belang. Ontneem je dan uh, een stukje kracht. En als je er bovenop komt. hij zegt, oké, okay, dat is mijn opinie. Ik begrijp hier niets. En daarom vecht ik tegen. Ja, daarom vecht ik tegen die van binnen, wat hij zegt. Maar voor het algemeen belang zelfs. Als ik dat zelf niet begrijp. Misschien voor het, algemeen belang, voor het algemeen belang ga ik toch mijn nieuw van binnen werk doen, dat ik toch meega in wat hij vertelt. Maak jezelf klein, dat jij zegt, ik begrijp het absoluut niet, hoe dat kan, of dat, in mijn mening is dat, mijn, mijn gezond verstand zegt mij, dit en dat. En wat hij vertelt begrijp ik niet, maar ik doe mee. Daarmee groei je ook het. Betekent, wat betekent dat? Dat is even, ja, de algemene uh, dingen. Want jullie horen mij ook bijvoorbeeld op elke les, vertel ik bijvoorbeeld meerdere malen, meer dan eens, zeg ik vaak, van het begin af aan, toen ik begon met de lessen, uh, dingen die lijken op aanvallen op mijn, eigen, op mijn eigen broeders. Ja of niet? Ja of niet? Ik zeg regelmatig, uh, mijn broeders die, die die zo een beetje net of ik vernederend, ja, of zo, so, of bagatelliserend, of, of ironisch, of nog erger, ja. En dan natuurlijk bij iemand of, uh, van onze uh, cursisten, bijvoorbeeld van Joodse afkomst, kan het een beetje vreemd klinken, wat is dat nou? Natuurlijk, uh, ik schrijf ook bijvoorbeeld over radis en dan hebben we over integriteit. Ik ken geen één rabbi in de wereld die ik niet integer vind. Absoluut. Hier in Amsterdam, allemaal zijn uh, integere mensen, absoluut. Je? Dus ik heb absoluut geen enkel aanval of zo op iemand anders, of op, op, op, op, op iemand anders toestand, et Ik heb met geen een rabbi hier uh, conflicten. We hebben altijd wel een zeer goede verhouding. Als ik iemand tegenkom, eh, ze omhelzen, omhelzen, absoluut. Eh, dat heeft niets te maken met wat ik zeg. Als ik iets zeg, en daarom, of, of ik zeg soms iets over, mm, ik had het ook hier over paus bijvoorbeeld. Ja, oh, niet dat ik over paus heb, maar over iemand die bijvoorbeeld een zeer hoge ge geestelijk religieuze ambt heeft. Maar ik, ik spreek, spreek nooit over personen zelf. Maar van de christelijke kant heb ik nog geen gevoel gehad dat iemand tegenstribbelt. Dat, dat betekent niet. Dat, misschien van in je hart voel je toch wel dat wat ik wat zeg je dan tegen mij, mij of zo geloof. Ik zeg het absoluut niet. Ook als je dat hoort in jezelf en je meent dat ik iets tegen jou geloof zeg. Overwin dat. Zeg dat ik begrijp het niet tegen jezelf. En ik vertrouw dat ik het daarop niet, niet uh, doe. Dan ga je mee op de, op de les. En ontvangen. Het ultieme waarvoor je hier gekomen bent. Oké? Okay? Dus probeer dat allemaal te overwinnen. Ook andere, uh, bijvoorbeeld uh, van onze jongere jo uh, mensen, uh, van Joodse afkomst, die zeggen: Oké, okay, dat begrijpen we, maar waarom zo vaak? <laughs> want gezond verstand van een mens zegt oké, okay, je hebt een keer gezegd over rabbies over dat, zodat die niet dat die niet, uh, dat die geen geestelijke, geen Kabbala leren en daar dus allemaal, alle, alle in de wereld komt, door die, door, da, daardoor maar genoeg gezegd Begreep dan dat ik van binnen doe echt geestelijk werk en ik doe het zo en ik, en ik ben niet meer de baas van mijn woorden ik zeg wat ik moet, zeg je, je weet niet waarom ik dat zeg. En als ik het nog een keer ik zeg, betekent dat het nog een keer nodig is om bepaalde correcties te doen. Geef we dat? Maar aan de andere kant wil ik toch wel dat jullie dat uh, een beetje, uh, ik zeg dat, zullen we begrijpen, misschien begrijpen of ervaren van waarom ik dat zeg. Waarom heb ik het daarover? Nou, dan dat is het begrijpelijk natuurlijk dat, dat, eh, dat onze Joodse eh, christenen daar interesse zou hebben. Waarom spreek ik daarover? Maar welke uh, welke zin hebben dan, de zeggen christelijke of andere zeggen, oké, okay, dat is jouw, jullie interne zaak. Wat hebben wij dan als christen, nou, dat jij steeds, uh, steeds praat over die over jouw broeders, dat de broeders minder, minder goed doen, dan, dan dat, dat je broeders schuldig zijn, dat zij alleen de openlijke Torah leren, en niet de de, hoe heet dat, de, de geheime Torah, dan wil ik het vanavond, een bijzondere les houden, waarbij we begrijpen dat dit allemaal, allemaal ons allemaal aangaat. Of je christen bent, of buddhist, of doet er je toe wat je bent, of je bent helemaal niets. Ja, je bent gewoon een zeg dat? een vegetariër, oké? en, en, begreep je? geen geen geen geen vlees, nog nog vis. wat heb ik gezegd. oké, oké. nou, je bent toch helemaal getrouwd, hebt twee kinderen, dus jij jij hebt alibi. oké. dus, ja dat wat ik heb ik wil alleen vanavond een erg belangrijk les geven waarbij je onder andere zal begrijpen dat als ik over de Joden heb, wat is de bedoeling waarom ben ik altijd zo vurig als ik daarover spreek oké, okay? en dat begrijpen dat het, het allemaal jou aangaat niet alleen de Joodse deelnemers maar iedereen van ons gaat het aan waarom dat zo is want dan spreek ik dan vanuit van over dit? Besturingssysteem van het heelal. En dan zal je begrijpen waarom is het zo. Oké? Okay? Dan zullen we dat allemaal weten, dat maar zeer belangrijk, probeer het jezelf te overwinnen, dat wat ik ook vanavond zeg, dat jij niet tegenstribbelt en je zegt, oh, weer het over de joden heeft en zo. Dan begrijpen je dat vanavond waarom ik het erover heb. Oké? Okay? En waarom? De hele wereld kijkt steeds naar uh, Israël, altijd ogen van iedereen in de wereld, kijken naar Jeruzalem met zorg, met verlangen, waarom is dat zo? Nee. Ook de niet-Joden, niet niet-Joodse zielen, die hebben instinct. En instinct, niet alleen dat wat ze hebben natuurlijk bijgebracht, de, de Torah, of. Zo, want de, ja, bijgebracht is de, de, de, de, de geloof natuurlijk ook, maar ook waarom is het, maar ook instinctief ze begrepen dat daar iets zich afspeelt dat we zeggen, het laatste moment, het belangrijkste de belangrijkste slag is daar, natuurlijk in mijn hart hè? en dan wil ik een beetje daarover hebben vanavond ik probeer het uit woorden komen met. het niet, lukt niet altijd want als, als we zo gaan leren, dan gaat het vanzelf. Want dan kijk ik daarin en, uh, en dan kan ik iets, iets uh, vertellen. Ik heb iets op papier gezet. En dan spieken misschien. Oké. Principes, ja. Altijd moeten we uitgaan naar principes. Als we leren uh, de wetten van het heelal, moet je altijd uitgaan naar principes. Niet een, een, een, een, een, een afzonderlijke vraagstuk. Altijd moet je uitgaan uit principes. op dat je daardoor kan je dan alle anderen duizenden, bijvoorbeeld van één principe, kan je duizenden gevallen afleiden zelf. Daar gaat het om. Dat je leert afleiden. Je leert de principes. We hebben gezegd eerst, dat eerst, herinner heb je nog dat de wereld, we hebben gezegd, Adam Kadmon. Adam conrad, de eerste, de eerste vijf, five, five, de eerste vijf ontvangsten van het Licht, vijf ontvangsten. Herinner je dat? Dat is nog erg eeuw. De de sferod waren zo: Peter Hochma, bina. Wat we zeggen, we hebben zeer aankind en multe. Alles bestaat eigenlijk uit die vijf sferod en deze bestaat uit 6 daarom spreken we soms van 10. Hoe kwam het licht? Hoe kwam toen het licht in die prille fase van die van die vijf spierot, van één Ontvangst naar een andere. Ketter naar Gochma. Gochma naar bina, van boven naar beneden naar Malgoed. Malgoed ontvangt alles en Malgoed. Malgoed is aan de ene kant, is de laatste, laatste, van, van deze, laatste van, van de, uh, dan zeggen we, parzoef, we noemen dat, van, parzoef, parzoef betekent, parzoef, betekent, geestelijk object. De laatste van de parzoef, van de bovenste, van de parzoef van boven, en tegelijkertijd, de stee, dezelfde maalgoed, is, ketter van, van de volgende. Oké. Okay. Dus de maalgoed is dan de laatste van hogere en dan is de eerste de eerste komt van hij heeft als het ware twee in zichzelf twee elementen in zichzelf. Iets van hogere en de laatste van hogere en de eerste van van dat was in al die ontvangsten. Dat we zeggen, vijf him van Adam Kadmon. Adam Kadmon. Ja, die vijf, vijf ontvangsten. Allemaal was het zo, op die manier was het doorgeven, doorgeven van licht. En dan ging je zeker, maalgoed gaf het weer licht aan. De volgende ketter. En, zo, zo. en dan hebben we gezien. Dat wanneer de bina. Hebben we toen nog bina. Parsoef bina. Van. Parsoef hebben we, parsoef sak, hebben we gezien. Hè? Als parsoef naar zag naar beneden loopt. Dat is zak hier. Hè? Als het naar beneden loopt. Daar was het verdeeld in twee. Dat was. Uh, ja ketter gochma bina geest wordt geferd en dan net zich houdt is zo het hoogt dat werd verdeeld in tweeën dat was voor het eerst verdeling in twee zo dat is elke nieuw vanaf vanaf het moment van de bina wanneer het verdeeld werd in tweeën bovenste was uh, zeg ik dat want het ontvangende, bovenste was, wat we zeggen, wortel van goed, wat we noemen. En dat was als het ware wortel van kwaad. Overal waar licht is, is goed. Waar geen licht is, is kwaad. Dat is, dat zo moeten we een beetje zien. En niet iets uh, kwaad is, iets anders. Dus vanaf dat moment was het verdeling, elke tien spheroot, of elke sphera, of elke parzo, of elke wereld, alles was verdeeld in tweeën. Bovenstuk, boven en onder. Kay. Dat is erg speciaal wat allemaal nu gaat gebeuren. Vanaf nu. Vanaf nu, als ik het zo afbeeld, dan is het zo. De bovenste, kijk, de bovenste, dat is de onderste. Ja? Vroeger was het zo ketar, gogma, weer allemaal onder elkaar en dan weer begint het onder elkaar. Wat is nieuw geworden? Je keten gogma bleef boven en dat is laten we zeggen dat is, zeggen, dat is traptrede 1. Oké. Okay. Keter, gogma bleef boven. Zo moet je zien. Uitgeschreven hebben we 10 scherot. Ja. Maar zo vijf spherot, normaal 5 spirat, net zoals het hier is. Kettergogma blijven boven. En onderaan valt naar beneden. Dina. zeer raam die maal Van de hogere Die vallen. Kijk, ja, die worden dan. Die vallen naar beneden. Naar de volgende traptreden. En hier zit de volgende traptreden. Goed kijken. Kijk, dat is wat is geworden. Daarvoor, langzaam, langzaam. Dat is de, hele, de hele zorg gaat daarover. Dus we gaan het allemaal leren. Vroeger was het zo, kijk. Eén treden was het. Dat, zie je, kijk goed. En de volgende trap treden was zo. Volgende, tweede. En dan weer mal goed. En dan weer ketter. T -t -t -t -t -t, ook weer de derde. Gewoon één onder elkaar. Hadden zij dus geen contact met elkaar. Gewoon boven geeft aan en onder... ...onderste... ...en er was geen... ...mogelijkheid... ...om van een onderste... ...van een... ...traptreden dat onder is... ...om naar boven te komen... ...hoe kan je komen naar boven... ...hoe krijg je kracht... ...om boven te komen... je u ik bedoel? Hoe kan überhaupt... ...een lagere traptreden... Uh, ...op kracht te komen om hoger op te, op te komen. En daar was een schitterende voorziening getroffen... in de scheppingsplannen. Daarom weten wij... dat wij... kunnen dat wel. Heel. Maar mijn vrouw zei... Oh, dat heb ik gisteren gehoord. Ik zat even iets te denken, drinken of zo, En uh, zij zegt... nee, maar toch de mens... Een lot bepaalt toch veel. Lot, de lot. Het lot van een mens. Als een mens heeft een lot van dit en dit. Dan bepaalt dit een lot. En ik zei nee. Absoluut niet. En ik weet waarom. Niet dat ik zeg. Zor schittert mij. Nee. Absoluut niet. Elke lot. Een mens kan te boven gaan. Absoluut. Waarom? Omdat ik spreek niet uit mijn. Ik spreek uit. Uh, uit bestuur terwijl ik richt mij op het besturingssysteem van het heelal. En dat wij gaan ook langzamerhand kijken, hoe het allemaal werkt. Zo so, so was het aan het begin. Dat heet dat de wereld werd eerst geschapen door dien, door, door gestrengheid. Dus eerst was het van plan, dat is allemaal menselijke taal, spreken we natuurlijk. Dat de eerste heeft de schepper geschapen, de wereld wilde de schepper, de wereld scheppen, scheppen met gestrengheid. Weet je, net als in een, in, uh, in leger het geval was. Ik bedoel, echt streng, gestreng. Dus, gewoon subordinatie van boven, je kan nooit naar boven komen. Hoe kan je, hoe kan er überhaupt een, en dan... Hebben we gezien dat elke, elke traptrede werd verdeeld in tweeën. Waarom werd verdeeld in tweeën? Als... Um, om als het ware een helpende hand te geven aan de onderste. Okay. Kijk wat het gebeurde hier de elke, laten we zeggen de traptrede 1 is verdeeld ook in 2 dus kettergogma en bijna zeer aanpinnen, maar goed 3 die vielen in de tweede in de tweede traptrede. Zie je dat en in de tweede traptrede hier zit ook weer kettergogma en dat is een beetje zo kijk, zo Kettergochma zit. En billet binnen daarin is binnen. Je moet het zo zien als als binnen, ja? Zoals, als, hoe zeg ik dat? Van naar binnen is het is het gezakt. Naar binnen is het gezakt als het ware. Wat is zeggen zo, dat is net als een cilinder als het ware. Volgende, even, dat het gezakt naar beneden is. Ja? En daaronder heb je ook weer, hieronder heb je weer uh, Bina, zeer en maalgoed van de tweede traptrede. Ja of niet? Enzovoort, en dan weer dezelfde manier verder. Oké, okay. zeer belangrijk, dat heb ik even bekeken. Want zo begint daarmee en alle correctie verloopt op die manier. Probeer niet uh, intelligent daarover te denken, maar zo. Dus, kijk, de, laten we zeggen, de tweede, tweede gedeelte van een hogere laat het uh, zakt in een de, in de hogere gedeelte van het onderste, van de volgende, van de daarop onderaan liggende traptrede. Oké? Okay? Ziet u dat? Dus dat is dan keter chokma van keter chokma en dan hebben we hier nog bina zeer antin en maalgoed. van van de tweede. Dat okay? is tweede. Dus iedereen ziet het. Dus en, en de tweede dus de helft onderste helft van een hogere. Daardoor op die manier omdat elk is verdeeld in twee Is gezakt in een, in, een, in, een, in een hogere gedeelte van de volgende. Wat is dat dan? De hogere gedeelte hier. We hebben net zo gezegd goed. Ziet je goed? Bovenste, bovenste deel van die dienstveld is goed. En deze is kwaad. Andere woorden is het. Is het. Dat is, kan ik wel zeggen, altruïstische. Altruïstische wensen, bijvoorbeeld. En deze is egoïstisch. Dat kan ik ook zo zeggen. Dus, laten we zeggen. Geven, gevende, laten we zeggen, ja? Gevende kilim. Kilim is het ontvangen. Um, iets wat ontvangt, licht ontvangt. Ja, vaten, precies. Dus, geefende kilim, dat is een ketterhochma. En, ontvangende kilim, dus, wat bedoel ik een geefende kilim? Kilim die alleen willen geven, qua hun aard. Ketter en dat zijn erg lichtere kilim. Ja, dit is je, begin. Het is net also als ketter van het licht, maar ze zijn ook een uh, bina. zeeramp in Maar goed, dat zijn Killing van ontvangst dus die hebben nodig om te ontvangen wat ontvangen om chogma te ontvangen om wijsheid te ontvangen en deze hebben dat niet nodig Kijk, deze hebben dat niet nodig waarom komen we later ik wil alleen principe doen vanavond is niet iets te begrijpen gewoon kijk begrijpen komt het uh, met met, met zo hart, met wat we gaan leren. Alleen principe. Ziet u dat? Nou. En nu, zeer speciaal. Wanneer, wanneer, hoe komt dan, hoe gaat het, het, het misschien vanaf, want het is op de les 42. Dat is de naam van M. De 42 is de naam van Membet. Membet. Of, wij of, noemen dat Better Mem. En dan bed. Mem is 40. En bed is 2. Samen is het getalwaarde 42. En deze naam zorgt ook voor het stegen van één van traptreden naar een ander. Maar kijk nou hoe, dat, hoe verloopt uh, het stegen. Hoe, hoe verloopt dat. Uh, het, het goede interactie tussen die twee dus de bovenste ja, is hoger geestelijk dan de laagste ja. dus de, de eerste traptrede is hoger dan de tweede de hogere heeft de, de, het tweede gedeelte naar, naar de bovenste gedeelte van de onderste laten zakken waarom komt dat later allemaal en dat zo heeft de schepper allemaal geregeld en beneden de taak van de beneden van de, van de traptreden beneden is om uitkomen van zijn maalgoed alleen naar bovenste gedeelte, dus dat is weer dat is weer wat we noemen dan kwaad of, of, of uh, hoe zeg je dat of duisternis ja, duister. diester. Ja, die onderste. Altijd, bina zeer anti-normaal goed. En ketter-ochma, dat zijn goede, dat zijn altruïstische wensen. Dus de taak van de onderste, van de tweede, is om zichzelf als het ware, om uh, zijn kilim, die kon kilim van ontvangst, bina zeer anti-normaal goed, om bovenop te komen. Om niet te willen, Ontvangen egoïstisch. Dan gaat die onderste, wat doet de onderste? Kijk, wat is die, die hele correctie? De onderste die stijgt naar zijn eigen keeling van gevende keeling. Die wil geven. Jij kan alleen stijgen naar je eigen vijf sferot, ja of niet? Je kan niet naar boven. Hoe kan je dan kracht hebben om ho hoger te komen? In jouw eigen keeling, jij mag wel, je kan wel kracht opbrengen, oké? Okay? Dus jij, jij gaat de eerste, de eerste stap, het eerste, eerste, eerste, eerste stadium is dat jij stap voor stap dat jij komt naar je eigen keeling, geefende keeling. Oké, okay. op die manier, als jij staat dan op die manier op dezelfde hoogte als onderste gedeelte, van de bovenste kering. Ja of niet? Jij staat, kijk, binnen ze raken hier allemaal goed, van de onder, van de bovenste. En, ja, en jouw keteren en gogma staan op dezelfde niveau. Wat betekent op dezelfde niveau? Er bestaat een wet, een wet, geestelijke wet, wet van een heelal, als twee objecten, portfolio noemen we het, het als twee objecten op dezelfde hoogte komen te staan dan hebben ze het gemeenschappelijke... Dan zijn ze als dezelfde... dezelfde hebben ze dezelfde eigenschappen. Natuurlijk dat die Bina's hier aan kunnen maalgoed... Die behoren bij een hogere traptreden. Ja of niet? Maar Keter en Gogma... Die staan nu... Komen nu op dezelfde hoogte te staan. Die ervaren precies dezelfde eigenschappen. En wanneer Bina ze aanpinnen, aanpien en maal goed van de hogere naar beneden dalen, dan weer passen ze zich helemaal aan die ketter en gogma. Oké? Okay? Van de onderste. Want die staan op hetzelfde niveau. Begrijpt u? Nou, stel dat ik, ik geef een voorbeeld. Dat uh, is een voorbeeld wat de Joodse Aslak heeft ook uh, gebracht. Maar ik ga uh, een beetje dat bevinden. Uh, uh, stel voor bijvoorbeeld een een een lerer een opvoeder van de jongeren en die dan heeft een taak op zichzelf of, of, of burksmatig of hoe dan ook om, om, om de slechte jongeren die op straat zijn en allerlei dingen doen om die allemaal uit die milieu, slechte milieu naar boven te trekken en hij, komt van, hij, wil, hij is een opvoeder van, hij is, hij is dan hoger dan hen ja? hij is van goede hij, goede wil en goede, wat hij goed goed doet en hij wil nu uh, naar ergens laten we zeggen naar, de straat op gaan om jongeren die slecht zich gedragen eruit te halen hoe doe je dat hij is een nette jongen, hij heeft een universitaire opleiding. Achter de rug, alles, wat doe je? Geleerd, alles. Hoe doet hij dat? Ten eerste, hij doet het spijkerbroek aan. Hij doet een kettingje misschien in zijn neus of in zijn neus, weet ja? ik veel. Een sigaretje zet het, zo, een beetje swingend. Ja? Wat nog meer? Allerlei andere dingen. Dus tatoeage aanmaken het is niet echt een echte tatoeage, maar een beetje zo. Uh, weet ik veel uh, uh, uh, stoere uh, dingen uh, het, uh, met het lerenjakje en dan zo en dat uh, en so, uh, uh, weet je met met laars en zo en, Kauper, en dat soort uh, dingen. En die gaat daar naar de straat op naar die jongeren. Om vertrouwen te winnen, ja of niet? En zij kijken naar hem weer zo en ze zien, hey, fijne jongen, die gaan zijn vertrouwen in hem hebben. Wat doet, hij, doet, wat doet hij daarmee? Hij past zich aan aan hen. Want anders zouden ze hem niet accepteren. Dus hij gaat als het ware naar beneden. Onder zijn standaard. Niet dat hij zo wordt als hen. Niet dat hij gaat stelen. En anderen bestelen. En van alle andere dingen, rare dingen doen. Maar hij verkleedt zich zo op die manier. Om hen een helpende hand te bieden. Oké. Okay? En gaat hij met hen, gaat hij het sturen een beetje zo doen. Alsof, alsof en hij wint vertrouwen van hen en dan langzamerhand wanneer hij vertrouwen, want hij komt op dezelfde hoogte met hen te zijn, te, te zijn maar hij is dan van een hogere trap treden dan zij en wanneer zij hangen aan hem zij moeten vertrouwen hebben in hem en zij voelen wel dat hij heeft iets in zichzelf wat zij niet hebben en als het hem lukt op die manier, als zij kunnen Azeen zichzelf het goede kunnen vinden, die jongens. Door zijn voorbeeld natuurlijk. En hij trekt ze steeds om, omhoog. Dan kunnen zij zich, oh, dan kunnen ze, kijk hier, Malgoed goed bijvoorbeeld, zien. Want dat zijn allemaal nog, doen ze allemaal nog rare dingen nog op straat. langzaam gaan ze kijken. Hij zegt, kijk, ga maar een beetje iets anders. Ga maar een boekje maar naar de bibliotheek even gaan. Of iets anders doen. Stap voor stap, hij brengt hen oh, Ga even een boekje lezen. En ze gaan het boek lezen. En dan komen ze in hun eigen. Uh, gevende kidim In hun eigen goedheid. Een beetje. Oké. Okay? En dan. Als ze. Zodra ze daaraan komen. Aan hun eigen. Kettergogma. Als het ware. En ze, Dan komen ze. Op dezelfde hoogte. Als zijn onderste gedeelte. En als het al voldoende. Animo bij hen is. Om die ketter Om. Om. Overeen te komen met die onderste kant van de bovenste, en ze gaan het schijnen, ze gaan het laten zien, dat ze, dan is het voldoende in de geestelijke wereld een voldoende anima ook is bij de hogere om zijn onderste kant ook naar boven te trekken om niet die twee dingen die te hebben, maar om weer alle, alle vijf spirood aan elkaar te hebben. En dat heet Gadlu, dat heet de grote toestand. Wanneer echt licht wordt ontvangen, licht kochma, en niet licht van chassadim, dus een zwakkere licht. Ja? Dus die wordt naar boven getrokken, en kijk nou wat de toestand uh, is, zodat, uh, ik weet niet of het lukt of... of dus kijk wat het, woord, wat het woord doet. Kijk, die, dus die wordt naar boven getrokken. En als het ware de grens verdwijnt, dan wordt alleen maar. Keter, hoogma. Hier wordt het de volgende toestand: um, Keter, hoogma. Bina, zeerampin rampien. Helemaal goed. Ja? Boven. Oké? Okay. En als het vijf onder elkaar is, betekent dat het vol, volmaakte licht is. Als die vijf sfero, als dit vierde of vijfde verdeeld zijn, dan betekent dat dat licht alleen kan komen tot hier en niet eronder. Kort, Vergeet dat? Kort licht en dan is het alleen zo. En hier bieden licht voor alle vijf sfero. Dan kan je ook alle vijf lichten ontvangen die, die er zijn. Maar de kunst is, de kunst is dat omdat deze, in de toestand van, deze, dat zo klei, heet het een kleine toestand. Wanneer alleen boven zijn, keert er en de drie onderste zijn beneden, dat heet het kleine toestand. Oké? Okay? Kleine toestand. Dus, waar we het een kleine toestand? Ja. Alleen wordt dat ontvangen, alleen dat, alleen geven de kin. Dus, alleen uh, krijgt uh, de boven, alleen, die, alleen in die twee rood krijgt het licht. Zo. So. Oké, okay. laat zo. So en niet meer dan en naar beneden niet oké okay. nieuw en de kunst is dat wanneer die we hebben gezegd als een bovenste als een hogere trap naar, naar komt naar op een lagere treden, dan wordt je net als lagere treden, net als die opvoeder die komt op straat dan is die net als, als, als die jongere en politie weet dan geen onderscheid als hij dan geen identiteitsbewijs heeft dat hij met politie samenwerkt oké, okay, dan wordt hij ook net zo hard aangepakt okay, ze weten niet dat die, nou ja, ja ik, okay, maar prettig. het <lacht> dus wie weet dat je dan dus, daarvoor, dus als een hogere komt naar, naar een lagere dan word hij net als lagere en als lagere komt naar een hogere dan word hij net als hogere Daarom is het absoluut relevant. Het uh, belangrijkste van alles in onze wereld is de omgeving. Welke jij kiest. Absoluut belangrijk. Zelfs als je moet na elke jaar, omdat je zo snel gaat met de Kabbalah, jouw ontwikkeling. Zelfs als je elke drie maanden moet weer nieuwe vrienden maken. Niets aan te doen. Vergeven we we wel? Na drie maanden bijvoorbeeld heb je weer een zoveel vooruit gegaan. Dan kijk je nou, wat moet ik nou met die mensen, die, die, drie maanden geleden vond ik nog die, kon ik nog iets met, die, met hen praten, maar nu niet meer, het is, het is niet meer, dan moet je ook niet proberen je eh, schuldgevoelens, weet je, te zussen, om te zeggen, hoe kan dat, nee je moet toch wel dat doen, niet, vooruit, hoger. hoger, hoger, hoger, absoluut hoger, en niet denken dat het, die vrienden, die zullen zich gaan redden, die andere die vrienden. Maar, je moet absoluut dit principe goed aanhouden. Maar, dus, wanneer die onderste, het onderste gedeelte naar beneden is gezakt, dan hechten ze, als het ware, op elkaar. Ja, of niet? Die jongeren, die hechten zich aan die opvoeder. En als je dan zegt, daarna, sorry jongens, op een dag kom je dan brengt hij hen naar huis, bij zichzelf. Ja, dat dus van dat we zeggen van. Uh, hij, hij trok met hen op in de, in de, in de buurt bijvoorbeeld van Bijlmer. Ik zeg niet dat het daar verkeerd is. Ja, ik ben nog nooit daar s'avonds geweest, maar dat is niet verkeerd. Maar ik bedoel, ik bedoel laten we zeggen zo, of, of Molukkerstraat. Ik ben een keer geweest, daar in Molukkerstraat. Iemand heeft me daar gebracht s'avonds. Mijn vrouw keek me zo aan en ik keek me zo. Ik zeg, ja, gezegd. Zou het Nederland. Zijn. Is het Nederland? Ik bedoel, ik dacht, ik dacht dat het ergens, ergens absoluut Niet vanwege de kleuren van mensen, maar vanwege de. Ik weet niet, het is. Je is, voelt het angst, je voelt het allemaal spanning. Uh, oh, sorry, ik zou hier nooit voor geen geld willen hier komen. Ik zeg het alleen. Dat is zo. zo is het ook hier, deze opvoeder, die dus naar beneden kwam, naar die jongeren. <tied> Hij was daar ergens in de Molokerstraat of zo, met hen allemaal storende ding, dingen doen. Ja. En, dan opeens, en dan opeens zegt hij tegen de jongens: Kom, kom daar mee toe. En dan komt er een fijn huis waar hij woonde. Gewoon een, een normale huis. Met, met, tap, met tapijt, met alles. En die jongens Die jongens, we hebben die niet gewend. En hij gaat zijn op thee, koffie en dat. En ze zien dat hij. Hij doet al zijn. Al zijn zeg je dat, ringetjes weg, neus, die gaat allemaal weg, ik doe net, net de kleren aan, en ze herkennen me niet, maar ze hebben nu al de binding met hem, begrijp je dat je zou de vliegen van hem, ze zouden hem klappen nog uitdelen, maar die kunnen niet meer, want ze, heeft, ze hebben op één op niveau ergens gestaan, met hem, alleen van zijn onderkant, en nu praat je met hen, en die trekt hem naar boven, begrijp je, dus zo is ook het, het geestelijke het is allemaal hetzelfde in onze wereld is ook, is ook als het ware van hogere is het ook reflectie van de hogere dan wat betekent dat als die onderste kant van de trap van de traptreden omhoog komt samen met hen automatisch steekt ook die kettergogma van de onderste dus bovenste kant van de dus laten we zeggen zo is het hier is dat is van de bovenste. Ziet u wat het geworden is? Dat is het lijn. Dus die zijn allemaal naar boven gekomen. En samen met hen. Hier. Kwam ook. aanleunend Ketter. Kogma. Van de tweede. Oké. Okay. En daaronder onder blijft. Nog die. Bina. bijna, bijna uh, Zeer aandien. Dus die drie onderste. En maar goed van de tweede nog onderhouden. On, on. Zo gaan de correcties. Dat is de bedoeling dat het op die manier dus, op die ingenieuze wezen heeft, de maker van de wereld, heeft eh, een systeem gecreëerd waarbij het mogelijk is om stap, stap geweest, staps geweest, verder, verder, ongemerkt als het ware vooruit te gaan, hoe kan ik vooruit gaan, ik ben lezen, ik kom op les dat, ik lees iets hoe kan je dan vooruit gaan, ongemerkt krijg je dan jouw taak is, altijd om aan datgene, aan het onderste deel van wat in jou is ingezonken te verlangen daarnaar oké okay. ...en aankleven... ...aan dat goede... ...aan dat onderste... ...deel van het hogere... ...dat in jou is... ...ingezonken, oké? Okay? Eerst... ...wordt het altijd ervaren... ...als duisternis. Waarom voelen we... ...duisternis in onszelf? Het is een schitterende zaak als wij voelen duisternis... ...alleen niet door onze zonde natuurlijk... ...maar als wij voelen duisternis... ...moet je weten... Als je op goede weg bent, ja. Dus niet dat jij zondigt en dan opeens duisternis hebt. Natuurlijk, dat is net als een kater heb je dan. Dat heb je natuurlijk duisternis, omdat jij hebt dit gedaan, dit, dit gedaan. Um, maar als je je uiterst best doet en toch duisternis krijgt. Opeens, of, of bijvoorbeeld, vandaag heb ik een heel ja, goede, bijvoorbeeld, jij, jij hebt een goede stemming en alles. En opeens volgende dag voel je depressie. Een van, de, onze, uh, van onze externe. Cursus die je pas een paar, paar, paar uh, lessen uh, doet. Hij belde me op. Een manie van mijn leeftijd. Ik belde hem op en zei hij. Ik ben 58, ik, ben, ik heb nooit depressie in mijn leven gehad. En nu, door het kabala, twee paar weken doe je Kabbalah En ik heb ik voor het eerst depressie ik heb gehad. Op zondag kon ik helemaal niets uh, voelen in mij. Ik ken het absoluut. Ik heb nooit van mijn leven heb het gehad. Wat moet ik dat doen? Wat moet ik doen nu? Zij moet ik het uh, boek niet lezen? Moet ik helemaal op, uh, niets doen? Wat, wat, wat, zeg, gezond praten. Niet, uh, gewoon pretentieëren ze pretentie praten. Gewoon hij wilde mijn advies. Heb ik hem gezegd. Uh, ik feliciteer je. Ik feliciteer, dat betekent dat Kabbalah begint in jou in te werken. Begrijpt je? Wat betekent dat? Een mens heeft, heeft nooit aan zichzelf echt gewerkt. Ja? Ik zeg het ook voor jullie. Dat is allemaal geld voor ons allemaal. En opeens gaat hij aan zichzelf te werken. En opeens voelt hij duisternis in zichzelf. En dat is natuurlijk een, een, een angstaanjagend gevoel. Want jij opeens... Uh, zie jij... als het ware... de onderkant van de hogere traptreden die je in jou ook ziet. Want alle traptreden zitten in jou. Niet in mij. Alleen door mij bijvoorbeeld... door wat ik vertel, dan kan je jouw eigen... Onder, eigen hogere traptreden... onderkennen. Maar je, altijd werk je aan je eigen kilim. En niet aan die van iemand anders. Dus op dat moment... de meneer bijvoorbeeld, of iemand anders... Opeens voel die depressie. Dat betekent dat je opeens duisternis voelt. Duisternis voel je omdat jij ervaart nu al die onderkant binnen ze zeer goed, van de hogere trap treden. Dus de eerste, de eerste ervaring van een hogere is dan, die in jouw zelf is, is geeft een gevoel van duisternis. Jouw taak is dan om niet het slagnetten het slagveld te verlaten. Maar de duisternis, waarom is het duisternis? Waarom moet het duisternis zijn als ik op dezelfde hoogte kom te staan? Te ervaren dat. Maar eerst kom je niet in de eerste. Eerst, hoe komt het eerst? Eerst komt een klein beetje kom je een klein beetje daarin. Ja, een klein beetje binnen die binnen de sector van Bina Ze ramp in de maalgoed, Ja, niet helemaal. Dus jouw taak is door te zetten totdat al jouw ketter en hochma van die trap die dan nu jij ervaart, waar jij aan werkt, dat die volledig overeenkomt met die drie onderste, uh, uh, met het onderste gedeelte van de binase, hier aanpinnen, goed van de hogere. Zodra jij komt volledig in overeenkomst daarmee, eh, dan ervaar jij uh, hoe zeg je dat opluchting opluchting en licht omdat jij bent, jij bent overeengekomen nu met de onderste gedeelte van de hogere traptijd maar toch is het toch veel mateloos hoger dan alles wat jij kon ervaren tot nu toe begrijpt u? Als je het kan opbrengen op dat moment, dan steeg je samen, dan geef je als het ware impuls aan die opvoeder van jou, ja, of op die opvoeder, en die brengt jou dan naar het goede. Zo so, dat hoeft, hoeft die opvoeder niet meer comedie eh, spelen met jou. Dan zie je dat jou bent al klaar daarvoor. Dan breng je jou al naar een goede milieu, naar een betere milieu. Uit, of uit van, die, uit van, die, van jouw ellende. En dan ga je naar een hogere. Dat is het systeem, even, even in het kort, het systeem van, van uh, hoe, we, hoe de, de, de hele zoger is daarop opgebouwd. Op verschillende traptreden. Waarbij als wij zoger leren, dan er zit, komen we van één traptreden naar een andere traptreden. Maar het is altijd op die manier altijd zullen we zien wat is betrokken, welke drie elementen, welke drie sphera, spherot, zijn verbonden aan de, ontwikkeling, aan, aan de correctie. Altijd drie zijn verbonden. Ziet u dat? Dat is eventjes wat ik wilde jullie vertellen als schematisch. Nou, nu is het zo dat deze, alles wat hoger is, dan, dan datgene wat lager is, is innerlijk, innerlijk te bestempelen. Innerlijk ten aanzien van datgene wat onder is. Dat is dan uiterlijk. Hitsoniut heet en dat is het. En deze heet Pneumiout in het Hebreuws. We willen we allemaal leren. Wat zien we nu? Het hoge, de hogere trap treden die laat naar beneden, naar de twee, naar een lagere traptreden, zijn uiterlijke deel Wat heb je? Terwijl de onderliggende traptreden uh, gaat overeenkomst tonen met zijn innerlijke dus de hogere, innerlijke, innerlijke, innerlijke, deel. Okay. Innerlijke deel van twee. En dat is uiterlijke deel van, de, van, het en en en, en, en, en, de, en de tweede traptreden ook de kettergogma, is dan de innerlijke deel van de tweede traptreden En die nazi rand in een maalgoed van de tweede traptreden is weer uiterlijke, uiterlijke, uiterlijk deel. Van de tweede trap treden. En zo gaat het allemaal naar beneden. En hoger, hoger. Op dezelfde manier. Oké. Okay? Het principe, principe. Dat altijd zo in jou is. Dat als je wil eruit. Als je naar het goede wil. Als je naar het leven wil. Dan moet je altijd in jezelf. Uh, die drie sferot, Die onderste, onderste gedeelte van de hogere. In jezelf te ervaren dat, dat drie dingen die in jou zijn die onderste deel van de hogere dat is eigenlijk jouw God iedereen begrijpt het dat is jouw God die waren niet God bedoelt natuurlijk niet jouw aan tijd gebonden jouw God is jouw jouw uh, jou, Datgene waar, waar, jij, waar jij aan wil, waar jij, waarmee jij wil samenvloeien. Dat betekent samenvloeien, als je, als je ketterchochma, als je komt in jouw vijf spirood, in de hogere spirood van jouw ketterchochma, en jij wil samenvloeien, als het ware, overeenkomen met de onderste gedeelte van de hogere, betekent dat jij, dat jij verlangt naar, die, naar het onderste gedeelte van de hogere. Er bestaat geen andere manier dan deze de, de, de manier. Hoef je niet zo nieuw begrijpen iets. Gewoon, kijk, kijk, probeer niet in te spannen jouw brains, jouw jou van verstand, want dan raak je verwaard. Zodra je begint rekenen op jouw verstand, dan ben je verkocht. Onthoud dat er goed. Of Oosterling bijvoorbeeld, die meer, heeft meer hart. Hij wel meer vertrouwd op zijn hart. Ook dat is niet, niet oké, okay, want het is alleen maar eenzijdig. Die vertrouwt weer op zijn hart. Niet, niet zoals een Westerling op zijn verstand. En dan kom je weer tekort te aan zijn verstandelijke gedeelte. <kwijnt> want zo so is het, zijn we, zo so is het, heb ik vorige keer ook gezegd. De mens is gemaakt zo dat verstand en hart één vormen, moeten één vormen, één een zijn. Geen verschil tussen die twee, die zitten gesmolten met elkaar. En je kan ze niet afrukken van elkaar. Onthoud dat erg goed. Als je probeert kost wat kost te begrijpen, betekent dat je rukt jouw verstand uit het geheel. En je kan alleen de ware realiteit alleen ervaren als het gesmolten is, als jouw verstand en jouw gevoel in een, eenheid vormen, zo zijn de mens, is de mens geschapen. Weet je? En de westerling, die trekt natuurlijk het verstand uit het geheel, en wil de baas spelen met zijn hoofd, en de oosterling trekt alleen maar het gevoel hard naar zichzelf toe. Beide komen tekort. Alleen, de ene komt tekort, de oosterling ik bedoel, ik zeg het als, uh, altijd spreek ik over toestanden niet over volkeren. een oosteling altijd uh, voelt natuurlijk aan de ene kant wel verband met de hogere, met zijn hart voelt wel God maar het is tekort. hij doet tekort omdat hij toch rukt zijn gevoel uit het verstand het kan niet Want God is bedoeld de ware realiteit is Verstand en gevoel als eenheid. Niet terug uit elkaar. En Westerling weer, is weer bedweterig. Door zijn verstand. Door eeuwen heen. En natuurlijk komt nooit op die manier tot vervulling. Tot geluk, tot vervulling. Absoluut niet. En daarom die beide kanten zijn. Beide kanten van een deel. En daarom zien we in stap voor stap dat Oosterling komt ook tot naar Westerling. Zijn ja. elkaar westeling verlangt naar het, oosten, naar het oosten kan hem nooit helpen dus uh, uh, als een westeling doet een ruk naar het oosten en gaat, ik zeg het alleen aan jullie, ik heb geen interviews als een oosteling gaat bijvoorbeeld naar het westeling gaat bijvoorbeeld naar het oosten hij probeert boeddhisme te beleven, natuurlijk is het, komt het door gebrek omdat hij realiseert zichzelf dat zijn, dat zijn verstand domineert hij voelt tekort. Hij gaat naar het oosten. Hij wil boeddhisme of wat dan ook. Ik zeg geen woord over verkeerd dat het verkeerd is. Maar als een westerling doet zo'n ruk naar een andere kant. Dan gaat hij dan van één tekort naar een an andere tekort. Daar te so And is een tegenovergestelde tekort. Hij wint absoluut niets. En het is zelfs ellende dat iemand dat zo doet. Die bijvoorbeeld gaat naar Tibet bijvoorbeeld. Westerling. Die gaat ook net zo, zo gedragen. Of dan Hari Krishna, Hari Hari Hari Krishna. Twee woorden zijn gelukkig. Twee woorden, kijk nou hoeveel hoeveel lullig. <lacht> eh? elke les weer opnieuw, en nog mag ik me zo opgewonden, etc. En dan zijn twee woorden klaar. Hari Krishna, Hare Krishna, Hari klaar. dat? Waarom? Oosten is niet nodig voor Oosten. Hij voelt zich gelijk. Gelukkig, hij voelt als hij waardig, waarig, waar gelukkig voelen ze zich. Hij is genoeg aan die twee woorden, en dan is met handen iets, zo iets, zo iets, iets met, met, met, met, met, met de hand, iets, zoiets, doet hij iets, met zandijen, klaar is, klaar <lacht> is, we hebben dat, het is genoeg. Voor de... Maar het is geen ware realiteit. En daarom, als een Westering gaat doen als Oosterling, dan is het zelfs als je eerlijk dat doet, is het is nog steeds comedie. Waarom? Hij kreeg Nooit de ware realiteit voor ogen. Dat zal je nooit vervulling geven. En eveneens. Als een oosterling komt naar het westen. Hij gaat bijvoorbeeld. hier komt hier naartoe. Uh, en hij gaat TH -h doen in, in Delft. Na nou, de vijf jaar is hij elektronica ingenieur. Net zoals als Jantje Pietje. Nou, wil dat zeggen. Wil dat zeggen dat hij. Uh, dat hij geïntegreerd is. Dat hij moet zijn wortel zijn oosterse wortel opgeven. Nou, nooit. Dan die, ook, ook onmogelijk. Kijk nou hier, als je praat hier bijvoorbeeld, hier heb je veel, veel winkels van die, uh, waar telefoon, telefonie wordt verkocht. Is dat Japaners bijvoorbeeld? Of, of uh, andere, andere landen van de... Hij praat helemaal perfect Nederlands. Hij is hier opgevoed. Voed. Ik voel wel, het is geen Nederlander, ik voel zijn ziel. Oosterse ziel. Natuurlijk is hij ook uh, geïntegreerd hier, absoluut. Maar hij heeft zijn eigen wortel. Oosters wortel, wat nooit te doordringen is aan de westerling. Moet je ook niet doen. Begrijp ik wat Hij heeft zijn eigen wortels, en jij hebt zijn eigen wortels. En hij natuurlijk wordt aangepast makkelijk hier in deze in de westerse maatschappij. Waarom? Hij moet alleen zijn kopje gebruiken, en al klaar is geest. Maar hij is oosterling. Hij moet altijd zijn eigen wortel naleven. En niet proberen hier integreren, integreren. natuurlijk maatschappelijk. Maar nooit jouw wortels moet je kapot maken. Want waar, waar heb je dan houvast? Heb je dat? Absoluut. Nu even een pauze. En dan gaan we verder op het, op het onderwerp uh, waar we onze les hebben begonnen. Ja. We gaan verder. Er was ook een vraag van waarom is het Dina hier? We hebben 10 Sviro, hebben we gezegd. En Bina staat het hier. Zit het voor, nog boven de lijn, veel, veel boven de lijn. En hier als we, het, als we dat weergeven als vijf Sviro, dan Bina zit onderaan, onder, onder, de, onder de lijn. Dat komt wel later. We het uh, principe moet je gewoon weten. Hier hebben we uitgeschreven 10 sferood. En hier hebben we in 5 sferood. We kunnen ook als 10 of als 5 afbeelden. Maar natuurlijk is het altijd 5 sferood, grond sferood. 5 basis sferood. Ieder bestaan. Maar we zeggen alleen 10 omdat als we dan nodig hebben om het aspect zeer ramp uit te beelden. Dan zeggen we dat het team is. Maar normaal is het vijf 0 We hebben ook het overal is vijf. A hand is 5. Foot ook is 5 fingers. Alles is as We we zien dat veel dingen die 5 zijn in het in de schepping. Dat. Ik zal even kijken of het allemaal goed is. Ja, dat wordt opgenomen. Oké, okay, dat is even, heb ik alleen even aangekaart hoe dat, hoe dat in elkaar zit. Hoe dat vanaf het moment wanneer de scheiding werd gemaakt. Zie mij. Okay. Ja. <coughs> Begrijpt u? Dus deze voorziening is van boven getrokken, getroffen dat de hogere, hogere elke hogere is verplicht om een lachere te helpen en een lachere is uh, verplicht om aan een, aan, een, aan een uiterlijke gedeelte, onderste uiterlijke gedeelte van een hogere aan te kleven kijk nou al die films als we zien Movies ook Hollywood. Nou, wanneer uh, iemand wil, wanneer iemand genade smeekt aan een koning, wat doe je dan in de films? Je valt aan zijn voeten, je kust zijn voeten als het ware. Ja of niet? Ja. Zo moet je het ook van binnen doen, ten aanzien, gevoel hebben, ten aanzien van een hogere trap, die in jou is. Wat gaat het doen? En dan moet je hem ook niet schamen, want het is allemaal jouw eigen, jouw eigen kilim, jouw eigen materiaal. Begrijpt u wat ik bedoel? De mens wil zeggen, well, wat heb ik met God te maken? God te maken is het die onderste, dat onderste gedeelte van de hogere trap treden in jou. Begrijpt u? Dat betekent dat bepaalde lagen van jouw innerlijk, dat tot nu toe heb je nooit ervaren. dat zeg je wat de boer niet weet, eet die niet. Ja of niet? En je denkt, God ergens daar en ik ben hier. Nee. Alles is in jou. Buiten jou, absoluut. Maar in jou zijn lagen van jouw innerlijk, die jij moet in staat zijn en, en wensen hebben, om die te ervaren. Om die tot leven te brengen. Als je die smeekt, als je die greept, ah, die binnen rampen hier aanpinnen, maalgoed, die onderste drie van het hogere, Jij grijpt zij. Jij voelt wel duisternis, omdat ze zij hoger zijn. Waarom voel je duisternis? Als jij, als jij op het niveau komt, begint te komen van de je aantien en maalgoed van de hogere. Waarom? Omdat het hogere. Jij ervaart onderkant van de hogere. Begrijp je? En dat is, dat is verschrikkelijk, want het is veel hoger dan alles wat jij ooit kon ervaren. Je dat en je moet verlangen daarnaar waarom het is, daardoor ga je meer ervaren van jouw innerlijk, betekent dat iets wat dood in jou was komt tot leven, door jouw bevatting door jouw begrepen, wat het onderdeel van de hogere is, begrijp je moet je dan, moet je dan tegenaan, tegen, te, tegen, tegenwerken je werkt tegen jezelf, tegen je eigen innerlijk. Begrijp je? Jij kan. Jij kan het. De, het woord zeggen, God begrijpen binnen jezelf, niets anders. Grijp je? Jij kan de enig scheppende kracht begrijpen uitsluitend. binnen jouw innerlijk. En niet anders. Je kan met je hoofd niet begrijpen dat. Daarom, alle ellende dat zij. of in het oosten. dat zij proberen God begrijpen door, alleen door hun enorme overgave, het is wel geweldig. Je ziet bijvoorbeeld die Gurus en, en ook die uh, Dalai Lama's en al, al die, ik bedoel, die, die, uh, geweldige overgave, et cetera. Maar, natuurlijk zit ook in het verstand, altijd zit wel in het verstand. Maar bij hen zit meer overgave, absolute overgave, maar dan is het onder het verstand. Natuurlijk gebruiken ze het verstand ook. Maar Westering probeert te begrijpen met zijn hoofd. En daarom maakt hij allerlei beelden. Allerlei uh, constructies. En toch ervaart hij God niet. En nog een Oosterling ervaart ook. Oosterling ervaart natuurlijk met zijn hart. Dat hij wil niets, de, niets hebben. Dat hij, met alles een fout, etcetera. En cetera. Uh, en daarom... En, wat we, en wij zeggen dat de, de schepper heeft... Een volk uitverkoren. En dan wil ik graag een beetje daarover hebben. Dan zullen we zien wat het is. Dan zullen we zullen zien dat het niet uh, nationalistisch is. Of, of een speciale liefde hebben voor iets. Maar net zoals we hebben gezegd hier. Dat je hogere moet zijn. Een lagere zijn. En de hogere heeft alleen maar plezier in het geven aan lagere. En lagere een lager heeft. Uh, moet zich kleven aan de hoger. En kijk naar dit volk, wat heeft het ontvangen. Het land is er een klein strookje aan de Middellandse Zee. En het behoort niet aan de Oosten, niet aan het Westen. En Het is tussen alle, alle continenten in. Tussen Afrika, tussen de Oosten, tussen het Westen, allemaal daarin. En dan kijk naar ze horen niet bij oosten, ze horen niet bij, ze horen niet bij oosten, ze horen niet bij westen. Dit volk, ze horen ook en ze voelen zich thuis in het westen en ze voelen zich thuis in het oosten. Hoe komt dat. Wat is dat voor een vreemd volk wat aan aan wie eigenlijk gegeven is? Enorme verantwoordelijkheid. En ook die, de wetten van het heelal vertrouwd zijn. En waarom moeten we daarmee te maken hebben? Ik heb, ik heb me begonnen, ik zeg, ja, ik ben Christen, waarom moet ik daarmee te maken hebben? Probeer ik dat eventjes, uh, een keertje dat vanavond, um, opbouwen, vertellen dat. Gewoon kijken, niet, maar probeer absoluut geen enkele weerstand bieden. Gewoon opnemen. Dat is het verschil, dat is juist misschien een goed woord ervaren. Dus een oosterling die voelt meer dan die denkt. Of zijn, dat wil zeggen, zijn gevoel is natuurlijk ook geïntegreerd met het denken, absoluut. Geen mens niet zonder denken zijn. Een westeling is, is meer een denkend wijze, maar minder gevoel. gevoel het, is, wat is het de, gevoel van een westerling is is, is, is, oké, dat is, ja, okay, is, maar yeah, het is no, iets anders, maar het is meer, meer, <laughs> maar het is meer, meer, oké, okay? maar het is meer denken, je meer denken, de bedoeling is, hij probeert met denken, probeert je dan te begrijpen, begrijpen, Be Ja. alles begrijpen, en de oorstelling probeert met zijn gevoel, die probeert voelen. En Westeling probeert, probeert te begrijpen. De bedoeling is. De schepper wil ons niet dat scheidingen. Dat wij die scheidingen maken. Dat wij begrijpen iets. En wat is nou beter dan begrijpen. we allemaal leren dat het allemaal begrijpen is. Het. Daar gaat het om. Maar de bedoeling is. Dat wij niet nog prioriteit geven aan voelen. Nog aan, aan begrijpen. De bedoeling is van de schepper ook, dat wij ervaren. Dat wij ervaren. Ervaren betekent iets met je verstand en met je gevoel. Je kan geen scheiding maken meer. Waarmee jij ervaart. Het is net als zitten gewoon zit jij en jij zorgt, maak je geen ergens zorgen over. Maar niet dat jij alleen sensueel dan zit in de houding van een lotus-, lotus fase, dat je niets ervaart, een scorpion die komt jou te, te bijten, niets gebeurt met jou dan word je net als, als steen, en daarom gaan ze ook niet dood van, van, van steken, van weet je die, wordt, die ook, waarom? Alles is, alles is opgebouwd naar overeenkomst qua eigenschap als een mens zichzelf overeenkomt van binnen, wordt net als steen ja, want ze zitten bijvoorbeeld in de lotusfase. Prachtig, is geweldig wat ze kunnen doen. Ja, of niet? Dus uh, in die Grenner heb ik wel eens uh, toevallig wie ze aangezet. En er was een Chinees die 50 jaar oud zo. So, en die kon een, een stang van een stank, hoe ze het, een gewicht. Het gewicht een halter van 120 kilo kon die uh, optillen in zoveel seconden door zijn penis. Het is wel een uh, gigantische. ja, dat stond wel in de U zei het in het. hoe heet dat? In, in het um, telenieuws. Heb yeah. uh, ik gezegd? Ik voel of ik zie overal kaballen. Okay. Waarom? Wat betekent dat? Het is gigantische. hoe heet Verworvenheid. Waarom? En hij zei een bepaalde. Hij heeft dat ook een bepaalde Chinese filosofie daarbij gebruikt. Al vele jaren. Oké? Begrijp je dat? Dat is wat ze. Dus wat betekent dat? Alles is naar overeenkomst qua eigenschappen. Als een mens zichzelf ontwikkelt, zijn eigen uh, levenloze natuur in zichzelf, dan natuurlijk komt, komt een, weet het, scorpion die bijt hem en die leeft wel. Mens kan zichzelf begraven. Ze hadden zichzelf begraven voor 40 dagen in de, in de grond. Er wordt niets. Waarom? Hij is, net als, hij is net dan als aarde. Hij overeenkomt qua eigenschappen met aarde. Wat hebben toen? Hij is mens, maar hij kiest voor zijn. Want de mens heeft alles in zichzelf. Hij heeft zijn levenloze natuur, we zullen allemaal leren dat. Hij heeft uh, met het planten, plantenrijk in zichzelf, dieren en mens. En de mens kan zichzelf uh, genoegen nemen bijvoorbeeld met aardse. So, van, van steen, van zo. So, dat is wat zij doen ook met meditaties. Hij is dan helemaal één maar met waarmee, met de natuur van uh, levenloze natuur. heb je dan? Nou? En de mens moet zich verheffen absoluut naar de menselijke natuur. Vrede vinden maar dan niet in zijn planten ja, gevoel voor zeggen, planten uh, ingrediënt van zichzelf. En niet in zijn dierlijke inzicht maar in zijn menselijke natuur. Frank. Okay. Wat is dan speciaal aan dit volk? En waarom heb ik steeds over, daarover, dat zij te kort schieten, et cetera, et cetera. En nu gaan we de stap voor stap. Want het is altijd, altijd een steen des aanstoots geweest, maar dat men niet kon begrepen. Dit volk ook, uitverkoren volk, kon niet begrijpen zijn eigen rol. We doen toch goed. We goede burgers, et cetera. Uh, dat is minste criminaliteit, et cetera. Allerlei andere dingen, goede dingen, maar toch. En de andere de hele wereld kijkt naar, naar dit volk. En begrijpt niet wat het is. En iedereen voelt instinctief dat dit volk van dit volk moet iets komen speciaals. En dan wil ik allemaal een beetje jou, jullie dat doen. Dat jij dat ziet hoe dat structureel zit. Uh, nou, we hebben gezegd dat op een bepaald moment van de ontwikkeling van de structuur van de werelden. Is het zo gekomen dat... Een hogere, kijk, een hogere en de lagere, ja. En de lagere. Ja, dat heb ik gezegd. De hogere is, euh, zo doe je ja, het, met een stippeltje, dan zit erin. En dit systeem van hogere heeft zichzelf onder, zijn onderdeel onderste Gedeelte naar een lagere traptreden heeft laten zakken, is nu in op elke niveau van de schepping terug te vinden. Okay. Behalve natuurlijk in, in uh, we hebben gezegd, in de wereld wereld Adam Kadmon, ja, Adam Kadmon, plus de eerste eerste uh, ontvangst Parcuf. Erste Parcuf. Parcuf. Van de wereld. De wereld. Atsilut. And that is. Well, I compare of, attic. Attic. the erste Parcuf. That is Atik. Atik. When the eerste on twangst. Either you remember that one Atik sit? Yeah, this that? That Atik is the eerste the seat in the Atsilut. En dat is als het ware een verbindingstuk tussen, tussen uh, Adam Kadmon, tussen de eerste ontvangsten en de volgende. Maar voor de rest, vanaf Arihantin, Ari herinner je je? Arihantin doet er niet, gewoon zoals op ons schema stond het. Uh, vanaf Arihantin naar beneden tot de mens, alles is opgebouwd op die manier dat de hogere... Hoger, ja, hogere traptreden uh, heeft zijn lagere treden naar een lagere heeft gestopt en dan hebben we uh, dan hebben we kijk, we hebben altijd spreken we hebben wat hoger, boven altijd spreken we over boven en laag en onder als we spreken over boven, ook op onze site, zie je veel we zeggen van boven, het is hem gegeven of zo van boven komt er dan spreken we over het systeem, over de. Hoe zeg je dat? Over de. Over de structuur van de werelden. En spreken we altijd vanaf dat, vanaf Arigantin. En daaronder zit, wat Willexander zegt, Abba Ja, Dat is Abba yeah. Wuyma. Abba betekent vader en moeder. Gewoon kijken. Je zal zien straks hoe je dat allemaal. Is. Oké? Okay? Oké, okay. als we zo so zeggen dat het zo so is, zo, so <coughs> ja, we hebben al gezien, betekent dat Keter ja, zit hier van Abba ja of niet? En daaronder zit Bina, zeer En maar goed. Ja of niet? En nu gaan we dan verder kijken. Oké, okay. dan wil ik Bina. En nu de volgende komt. Gewoon, ik weet gewoon, even willekeurig opbouwen. De volgende komt. En dan is boven, daarbij bespreken de okay. That's we, Atzilut. Kijk, dat is Atzilut, wereld absoluut. Dus één, bovenste ontvangst. En dat is het Abba En dat is dan de volgende, is Zeir Antin. Ja of niet? Ook weer Keter Chogma. En dan weer zit we de Bina. Be dat soort dat is de nazi rand, de maalgoed, weer die onderste, onderste zak weer naar de volgende, en dan weer nog eentje, en dat is dan, maalgoed, maalgoed, koninkrijk, het, maalgoed, van de wereld het ziel. kijk, en dan, zit er nog veel, dus het hiermee, beëindigt, met de wereld het ziel. en dan hebben we hier, parsa, dus eigenlijk hier beëindigt het ontvangen van oorgogma, van het licht, van het leven. En daaronder komen nog drie werelden. Ook zoiets, sorry. Dan is het ook zo, een beetje zo. Kunnen we zo opbouwen, zo. Laten we zo doen. Dat ook weer een stukje van maalgoed, is ook weer gezakt in drie, drie werelden. En dan komt het aan briljant. Briljant. We gaan zo, en dan een Yetzira. En dan komt ook Asiya. Oké? Op dezelfde manier. En de ziel hem, En dan komt ook nog onze wereld. Onze wereld. Ik bedoel, ervaring. Alleen ervaring van onze wereld. En daar zit ook weer Asiya, zit ook een klein stukje. In onze wereld. Ook de onderste, onderste deel dan van van SIA, ja, kunnen we ook zeggen, de, de zit ook in onze wereld. Bina zeer en maalgoed zit in onze wereld. Dat zeggen, in het ervaring van onze wereld. Dus als een mens van onze wereld gaat nu zichzelf als het ware uh, verheffen. Dus proberen ze het best doen. Dan ook gaat hij dan, wat gaat hij dan doen? Dat is wat de mens ervaart, wanneer begint hij dan Kabbalah boek te lezen eerst. Hij was helemaal een kind van onze wereld. Allemaal goed, een goede mens, allemaal ging, ging naar de synagoge of naar de kerk. En dan opeens ging hij Kabbalah le les nemen. Wat is het? Hij, hij was altijd perfect, voelde zich. En opeens, gaat hij, waarom voelde hij zich depressie? daarna direct, hij had direct voelde die binar zeer aanpijn. En maalgoed van Assia, die in hem zijn, in zijn innerlijk zijn, had hij dat ervaren in zichzelf. Daarvoor ervoer alleen, hij alleen, alleen verhaal, ja? religieus verhaal, moraal. <coughs> je moet goed zijn, je moet dit, je moet dit. Er ervaring dat ervoer verhaal, maar niet zijn eigen kilim begrijpt u wat ik bedoel, dat is het verschil tussen algemeen religieuze mens en een mens die aan zichzelf werkt, begrijp u? algemeen religieuze mens gelooft in een verhaal Dat is ook goed het is voorbereidende stadie het is nog ontwikkeling voor van hoe zeg ik dat, van groepsgeest maar wanneer een mens opeens voelt in zichzelf behoefte om met zijn eigen kilim, met zijn unieke wijze absoluut unieke en niet wij zijn allemaal die wij zijn allemaal orthodoxe of wij zijn allemaal die of wij zijn allemaal uh, uh, protestantse dit, dit, dit, maar boven dat kom je. oké, okay, ik ben protestant zeg die, maar daarnaast voor boven dat heb ik ook nog voel ik mijn eigen kilim. Mijn eigen innerlijk. Niet verhaal, maar eigen kilim. En daarna voelde je dan natuurlijk op dat moment natuurlijk dan voelde je dan een soort een soort depressie. Niet depressie natuurlijk. Depressie betekent dat jij al te ver bent gegaan in jouw zitten in het duister. Te ver. Je moet onderkennen dat, het, dat jij al zo, dat jij al in het duisteren zit, zit, en niet verder zitten daarin, en, en, de, en dan de, te smullen dat. Weet je? Maar je moet wel, wel je zult allemaal leren hoe dat gaat. Dus dat betekent dat jij gewoon ervaart die onderkant van Asia. Van de laagste, van, van welke Asia? Van de maalgoed van de Asia. Weep. En nog niet dat, de maalgoed van Asia. Dus, weet dus de, de maalgoed, de laagste maalgoed van de Sia. Ja, en die heeft ook naar jou een soort boei, reddingsboei gegooid heeft. Ja? En dan is het, en dat is allemaal opbouw, dat noemen we boven. Als wij spreken boven, dan zeggen we altijd over dit systeem van, uh, van werelden, van de krachten die er zijn. Natuurlijk dat de mens zit, we hebben gezegd, dat de mens is de innerlijke de gedeelte van de wereld, niet of niet? De mens zit in de werelden, betekent hier in de Bria, het Sirai, zitten natuurlijk ook zielen. Ja, betekent ervaren van de werelden, binnenin zit zielen. Dus de mens in onze wereld kunnen we zitten alleen in onze wereld, in het gevoel van onze wereld, waarbij je zit 100% in het materiële. Maar een mens kan ook verheuwen zichzelf dat die in je terras zit. Soms. Of permanent. De bedoeling is natuurlijk dat wij, naarmate wij meer en meer dat doen, dat wij ons permanent bijvoorbeeld in, elke, in, een, in een of andere fase van Asia verblijven. Waar jij verblijft, is aan jou. En daarom is mijn mevrouw had gezegd gisteren, ja, toch een mens kan niet, een mens heeft dus geen vrije keuze dat hij bijvoorbeeld een lot zijn lot is dat waarom je niet kabbala zegt. En toch is er geen lot. Ik bedoel, lot, de mens, elke mens, absoluut, heeft in zichzelf dat alles wat wij, waar wij nu over hebben in zichzelf. De? En niet, en niet onderworpen aan iets, aan iets anders. Ziet u dat? Dat is dat gebouw van de schepper dat iedereen zichzelf kan ook vinden. Als, okay. Bestaat natuurlijk dat gebouw als het ware ten aanzien van de hele schepping. Ja, begrijp je dat? In het algemene. Maar bestaat ook de persoonlijke ook, weergave van die wereld. Eén moment. Even goed kijken. Deze arigantin Is innerlijk. Ja of niet. Innerlijke. Innerlijke. Ten aanzien van. Ten aanzien van Abba -Wa Waarin hij ge, gestopt is. Dat is uiterlijke. Goed kijken wat ik doe. Dus kijk goed wat is, wat is gebeurd. Elke volgende lagere lagere vorm van licht is uiterlijk ten aanzien van een hogere nee? elke onder onderliggende traptreden is een klipa heet het een omhulsel ten aanzien van de hogere kijk dat kunnen we ook zo uitbeelden kijk dat, als we het zo beelden uh, kunnen we ook zo uitbeelden, van boven, kijk, okay, bijvoorbeeld zo, zo binnen zit Arihantin, natuurlijk een sof zit daarin, maar zeggen we zo, Arihantin en iedereen ziet het, het is net als een bol, niet als een, zie een cirkel, maar een bol, ja? mm -hmm. een bol en daarin er A. het er is het a-abavaima lahare ja lagere en die is en dat is net als hoe zeg je dat als een hoe zeg je dat een een hoe zeg je dat een nootje nootje weet je dat een arich. hoe zeg je dat arieh weet het dat lieve weet het nee dan weet het die kijk als we hebben zo'n zo'n weet je dat Waalnoten, precies. Waalnoten. Waalnoten, dat is Ja, als je waalnoten hebt, dan, dan heb je omhulsel. Harde omhulsel. En dan binnen zit, zitten allerlei van die, weet je, zo, van die, van die compartementjes, ja. En dan ergens, en overal zitten zit dan stukjes van walnotjes ja. Nou, walnotjes zijn innerlijke gedeelte. Ja of niet? En deze heet het ook omhulsel, ja? Omhulsel. Omhulsel. En in het Hebreeuws is het ook eh, klipa, schil. En dat noemen we ook onreine kracht, ook noemen we ook klipa. Wat betekent dat? Wanneer iets is, wordt bevat, schijnt het licht en betekent dat wij, dat wij te maken hebben met het innerlijke gedeelte. Wanneer wij het gevoel hebben dat wij, dat wij te maken hebben met het schil, dat wij in het donker zitten als het ware, dat het in het donker zitten betekent dat wij ervaren het schil. Het schil zelf. Omhulsel ervaren. Oké? Okay. Maar kijk nou goed. Uh, Arihantin is dat innerlijke, ja? En uh, Abou ten aanzien. Kijk, altijd is het betrekkelijk. Waarover we je spreken? Abou dus onderste ten aanzien van Arihantin, is omhulsel. Ja of niet? Omhulsel. Het is cruciaal. Ik net zoals het hier is. Kijk, zie dat Aboima is omhulsel voor arihantien. We kunnen het zo zien. Dat omhulsel it's from I it, I from further, the is, het well is weer donkerder. En van binnen zit Arichantin. Als we nu gaan verder, dan zullen we zien dat Aboima wel innerlijke is ten aanzien van de Iran. Hij is uiterlijke goed onthouden, kijk goed naar niet onthouden, kijk ook naar dit systeem dus de één, degene wat boven is of we zeggen dat, of boven of van binnen oké, okay? kijk goed heel ja, goed, ik had enorme problemen, maar ik kon het niet begrijpen als wij zeggen van boven naar beneden vaak zeggen we dat wanneer wij spreken van het verspreiden van het licht, van boven naar beneden als wij spreken van binnen naar van binnen buiten, dan, zit, dan spreken we vanuit de schepping. Als wij spreken van de mens mensgezin, dan zit altijd binnen mij, zit, een sof, ja, dus, kijk, een sof, dat betekent dus dat, dat licht, oneindig licht, met allerlei, met allerlei omkledingen, met allerlei, hoe zeg je dat, um, omhulseltjes, oké? Okay? Het is ook wereld en partsofie, maar als ik steeds aan mijzelf werk, wat doe ik daarmee? Kijk, dat is onze wereld bijvoorbeeld. On onze wereld. Dus mijn ervaring, dat ben ik. En dat is ervaring van onze wereld. Dus hier zit ik alleen maar in het materiële. Als ik nou krachten opbreng en greep aan binaseer aan binnen maalgoed, aan de onderdeel van de laagste traptreden van Asia. Oké? Okay. Dan word ik daarmee ook omhoog getrokken naar ervaren, naar hetzelfde, want als het lagere komt naar het hogere, wordt als hoger de wet is. Als het lagere komt naar het hogere, wordt je net als hogere. Betekent, als ik mijn best doe, en niet negeer de ondergedeelte. Van de laagste gedeelte van de Sia. Dan trekt die mee omhoog. Net zoals die opvoeder. Trekt die slechte jongeren omhoog. Stap voor stap. En dat betekent dat ik. Als ik al op de eerste traptreden ben gekomen. Op de laagste traptreden van de Sia. Van het geestelijke, Betekent dat een van die omhulseltjes van de, de eerste omhulsel, omhulseltjes is geen omhulseltje voor mij meer begrijp je wel die was voor mij omhulsel omhulsel is alleen wanneer ik het nog niet ervaar als ik het nog niet ervaar dan is het voor mij omhulsel omhulsel betekent net zoals een wolk geestelijk wolk als ik doorzet maar doorzet betekent dat ik ook van binnen verlang ernaar, vraag daarom dat is het gebed om jou om door te komen door de schil, het schil van de walnoot hoe, hoe kan ik de, het zo scheelt In het, het, elke keer is het net zo moeilijk is om door te komen net zoals moeilijk is door te komen door de, het schil van de walnoot zo moeten we ook zien dat het dat het uh, is maar als wij Um, maar elke volgende traptijde, als wij die ervaren, betekent dat wij door het schil heen zijn gekomen. Al het schil is ook betoond, de, andere noem, de naam voor het schil is, is uh, scherm anti-egoïstische kracht. Massage. Dus als ik, uh, ant, als ik de kleinste anti-egoïstische kracht in mijzelf heb opgebouwd. Wat is ik anti-egoïstische kracht? Niet voor mijzelf. Als ik het kleinste heb opgebouwd, betekent dat ik ook het kleinste omhulseltje kan zien door het kleine omhulseltje. Het, het, het verdwijnt als het ware uh, in, uit, mijn, uit mijn waarneming. Dus ik zit dan, dan heb ik één omhulseltje minder, kijk, dan. Ben ik dan dichterbij. Bij, de, bij het licht. Ja of niet. Dan ga ik werken weer aan mijzelf. En daarom is het dit, de, deze kunst van Kabbalah. Alleen die, kan, die, die mens kan. Uh, like sommige mensen die gaan bijvoorbeeld werken daaraan. Totdat hij tot hier komen bijvoorbeeld. En dan stoppen ze. Dat is genoeg. En de bedoeling is dat. Dat jij moet verder gaan werken totdat jij nog een, nog een omhulseltje uh, doorbreken. Dat betekent dat jij het kan zien, dat jij kan ervaren wat daar zich voordoet. Welke ervaring geeft, en dat is allemaal in jou. Ja, elke mens heeft die zijn innerlijk, als je dat jouw innerlijk doorboort. Begrijp je? Jouw innerlijk, jouw eigen innerlijk moet je uh, verlangen doorboren. Door al die materie, die heeft enorm veel vormen, verfijnde vormen van materie. Je moet het willen doorbrengen, doorbreken, doorbreken, en het kom komen dichter bij het licht in jezelf. Oké? Okay. Is het principe, principe begrepen? dat is jouw innerlijk, net zoals jouw innerlijk heb je ook nog zo iets innerlijk in jezelf. Oké? Okay. Maar dat is dan in de werelden. Ziet u het? In de geestelijke lage krachten. Die ook in ons allemaal uh, aanwezig zijn. Oké? Okay? Maar dan zit ik dan, mijn zielen, zielen, zielen kunnen ook zitten in Jitsera. Dus allemaal zielen, het is, niet, het is niet weg te denken van de zielen. Het is het systeem natuurlijk van de krachten van het helaal. En als de mens doorheen komt, zijn ziel, dan uh, als je bijvoorbeeld, als je komt naar de Bria en ik ga de hele Bria uh, ervaren, betekent door al die omhulsels kan ik heen komen dan betekent dat dit voor mij niet meer bestaat bedoel, de omhulsel bestaat niet dat ik leef al in de Bria begrijp ik. dat? dat mijn afstand tussen mij en Eenshof, en daar is Eenshof ja? klaar? Als wij komen tot Arigantin, betekent dat wij helemaal gekomen zijn naar, naar, naar onze vervulling. Maar ook, ook als wij de kleinste traptreden in Asia hebben al betreden. Kijk, zo moeten we zeggen. Elke volgende traptrede die ik nog niet heb betreden, is voor mij een of we je dat, alles wat ik nog niet heb kunnen ervaren, is voor mij eindsof, je hoeft niet te kijken naar die eindsof, algemene eindsof, natuurlijk bestaat die algemene eindsof, ja, voor de hele mensheid, moet ook weer, maar jouw eindsof, moet je altijd kijken naar jouw eigen, naar jouw eigen kelim. aan jouw eigen zo, so, jij bent nu hier, en als je, de kleinste, de kleinste, wat jij nog niet ervaart, dus wat betekent dat? De binnenste hier aan, helemaal goed, van, van de volgende traptreden, van de kleinste volgende traptreden, is voor jou eens of? Zie je dat? Iedereen ziet dat? Omdat jij het nog niet aan kan, omdat het voor jou nog, het aanzien van binnen, als je kijkt naar binnen, en jij, ...en jij ervaart die binnen Aziëramp in een dan voel je dat als donker van binnen jezelf. Wat betekent dat? To, zolang jij het nog geen licht daarin ziet, zolang jij nog niet met jouw ketter en gogma niet overeenkomt met die onderkant binnen Aziëramp in een maalgoed van de boven, bovenste, de volgende treden om boven jou. Zolang zie je de, die, zo lang is die binase hier aan binnen goed voor jou als eindstof. Begrijpt u dat? Iedereen ziet het? Wanneer jij dat, wanneer je dat ervaart al, wordt het al licht. Ga je samen met die binase hier aan binnen goed van de hogere, dan als het ware, trekt, het naar boven getrokken. En dan opeens, volgende dag sta je op en opeens op zie je weer donker. En dan zeg je dat, wat is het nou? Ik was gisteren, so zoals met mijn vriend, onze nieuwe korsist, die had gezegd, je voelde mij gelukkig en dat was begon met het boek. Op en opeens voelde je dan bijvoorbeeld uh, depressie. Nou, wie heeft van jullie geen depressie gehad, terwijl je dat boek hebt gelezen? Iedereen ja? heeft een beetje dat gehad, wat is het nou, je voelt opeens jouw, in, elke jouw, uh, in elke jouw verrichting voel je dat jij egoïst bent, ja of niet. Zo so is het zo, so, maar je moet je door, moet je weten dat, het, dat de, depressie alleen omdat jij stout tegen jouw innerlijk, stukje van innerlijk waar je innerlijk waar het nog geen leven zit. Vergeten? Dus dan betekent dat jij moet gewoon doorgaan, maar jij gaat door niet omdat vanwege een bepaalde kracht ergens anders, maar om jouw eigen innerlijk te gaan voelen. Want wil je overeenkomen, wil je overeen jouw vervulling, dan moet je van binnen jouw innerlijk moet je alle de trappen uh, proberen uh, opklimmen maar je moet niet denken aan andere klappen, ge, ge, ge, het uh, traptreden, ergens anders, je moet altijd jezelf bezighouden, met jou, met jou, met die, met die oh, met dat, dat onderstuk, van die binase hier aanpinnen, en maar goed, die jij persoonlijk ervaart, want dat wil de schepper, dat jij alleen daarmee je bezighoudt, en niet met, uh, met allerlei andere, andere verhalen, daarmee dien jij, Daarmee kom je in overeenstemming met de hogere krachten. Ja of niet? Wat, waar, wat is de wet van de, van de belangrijkste wet van het geestelijke? Overeenkomst naar eigenschap. Waarom voelen wij depressie of ongemak, et cetera? Omdat wij overeenkomen niet met het geestelijke, met de wetten van het heel. We willen ontvangen, zo draaien, willen ontvangen, elk moment. Wanneer je wil ontvangen voor jezelf, egoïstisch, word je afgesneden van het eeuwige, van het leven. Onthouden. En dan het, als je voelt dat, dat moet je direct, je voelt opeens depressie, moet je dan eh, niet een borrelje nemen direct of iets anders, of een ander eh, trucje bedenken. Weet je? Maar je moet aan jezelf werken. Okay? Alles aan jou is absoluut geen lot bestaan. Ah, ik ben in die in die milieu. In dat milieu ik ben opgegroeid en dat. Mijn vader heeft me, mijn moeder. Mijn buurman heeft me. Allerlei all smushies. Alles is in jou. Absoluut. Geen lot. Speelt een rol. Als een mens aan zichzelf begint te werken. Als je aan jezelf niet gaat werken. Dan speelt een lot wel. een Wat betekent lot? Dat jij bent net zoals natuur. Ja, kijk. Als ochtends zonnetje komt op, dan gaan al die plantjes, gaan ze draaien zichzelf naar de zon. Allemaal op dezelfde manier. Ja of niet? En als het gaat opeens uh, temperatuur dalen naar 20 graden onder de nul, dan hebben ze geen verstand, bijvoorbeeld die uh, perenbomen, ja, in Nederland. Ze hebben geen verstand om bijvoorbeeld een, ergens, ergens uh, een, een, een jasje aan doen, een warm jasje aan te trekken we zijn gewoon aan, lot, aan het lot van de natuur blootgesteld en de mens niet, de mens bijvoorbeeld 20 graden lekker thuis zitten, ik ga niet naar mijn werk ik ga wel thuis, ik heb een computer ga thuis jij gaat zo moet je ook in je geestelijke moet je ook op die manier omgaan en dan heb je geen lot, geen lot kan jou treffen of jou of de baas over jou spelen absoluut van elke crimineel kan een, een schitterend mens gemaakt worden. Absoluut. Maar niet op de manier zoals, zoals, met, zoals met de maatschappijen dat doen. Of als iemand zich slecht gedraagt, dan gaan ze hem met het, weet het elektrische schokken doen. Dat is afschuwelijk. Elke mens kan je op een, uh, op een goede manier, kan je elke mens omgaan. Zelfs als een mens is een, een begaafd of, of, of hoe zeg ik dat, wild psychisch, psychisch helemaal dan uh, moet je hem ook niet in uh, zo, uh, zoals wat ze bijstachtig met mensen omgaan. Maar die heeft een ziel, absolute uh, schone ziel die ook uh, uh, waardoor hij ook de kans altijd heeft op geestelijke verheffing en omdat ze geen, geen raad weten in psychi psychiatrie etc. doen ze dat. Maar als je dan zelf dat begrijpt dat zij alleen de uiterlijke uiterlijke omhulsel van hen is Geschadigd. Beschadigd. als je hem brengt zo'n mens naar zijn innerlijke toe, dan door alle pijn door alle pijn door al die beschadiging die hij had zijn psyche gaat opgelopen. Hij komt di dicht. Of hij ik ik komt dan di dieper. Dan de schade. Die aan hem is, de is aangebracht. Door wie dan ook. Door zichzelf natuurlijk. En dan is hij bestendig. Dan kan hij gewoon verder gaan. Voor het geestelijke bestaat. Geen handicap. Onthoud wat ik er zeg. Geen mens is gehandicapt in de ogen van de schepper van nature, geen handicap. Begrijp je wat Ook een mens, als het, absoluut is het zo. Alleen we geloven niet. Hoor. Maar geen mens is beschadigd of uh, geestelijk uh, dat die niet te, niet te verhelpen is. Ook een mens die geboren is, absoluut met, met hersen problematiek waarbij uh, ...waarbij hij niet te genezen is. Niet te genezen, alleen materie is niet te genezen. Maar de ziel is, is perfect. Begrijpt u, iedereen dat heeft Geen ziel wordt beschadigd. Geen mens komt op aarde hier... ...met een beschadigde ziel. Bestaat zoiets niet. Alleen natuurlijk met uh, tekort, correctie. En dat is alleen, alleen aan ons. Aan ons is gegeven... ...om inspanning te leveren... ...om leven te kiezen... ...in plaats van dood... ...oké... Okay. Begrijp, ...Iedereen begrijpt dat... ...en daarom kijk nooit naar een andere... Hey, ...welke handicap dan ook... ...naar een mens... Dat die, ...dat die minder in jouw ogen is... ...in de ogen van het eeuwige is hij absoluut... ...absoluut oké... Okay. ...ook als een kind bijvoorbeeld... ...geboren wordt en net direct... ...met hersenen van alle, alle ziektes... ...en dan gaat hij direct dood correctie, bepaalde correctie heeft nodig gehad, om bepaalde correctie, wij begrepen dat niet, om de verrichtte bepaalde correctie en dood te gaan. Dat was een, uh, heb ik al een keer verteld, over een zeer grote, over het voorval van uh, Baal Shem Tof, een grote kabbalist. En men bracht hem een, een, een kindje, net pasgeboren kindje, en uh, en ze hebben hem net een... Brit het, een, een, een, een besneden is gedaan. En hij is er dood gegaan. Direct na de besneden is dood gegaan. Dus de moeder die brengt hem. Met iedereen heil en alles. En hij nam dat kind. Die grote kabbalist. Die is echt een... Um, van hem... Uh, dat was bijzonder. Het was, het was een goddelijke mens. Absoluut. Van hem alle chassidisme kan. Maar gaat die chassidisme dan... Is het, daarna was het allemaal... Maar hij was nog, hij was uh, absoluut goddelijke mens. En hij heeft dit kind genomen zo en begon te pre preken. Zij begon, dus hij begon uh, naar boven te komen, op te vragen, het ho uh, hogere, om leven te laten inblazen als het, als het kan. En hij kreeg een antwoord. Het antwoord betekent niet dat zoals men dat uh, denkt dat het God spreekt tot de mens in woorden we hebben gezegd, woorden zijn verstandelijk ja of niet, en hart is ook niet is het alles samen, het is ervaring geen kabbalist Moses heeft nooit de woorden van de schepper heeft gehoord ja, staat het. de schepper zei tegen hem doe dit en doe dat, dat, ervaring hij heeft gezegd bouw dat tempel zoals hoe zeg dat, uh, de tent van samenkomst zoals ik heb jou laten zien naar die vorm zoals ik heb jou laten zien. Dus ervaring en niet woorden. Zo so, ook deze grote kabbalist Balsam Hij nam dat kind en hij begon zo een beetje in het gebed, zo dansen, een beetje zo. Om, om, om even uh, los te koppelen zichzelf van al het aardse. En opeens uh, en op en iedereen zag dat hij die, dat die gelukkig was, dat hij blij was. En begon te, te stralen deze, deze rabbi. Terwijl iedereen was daar uh, uh, bedrukt door de dood. het is altijd enorme vreugde bij de Joden als een, als een kind besneden wordt. En opeens dood. En iedereen zag dat er vreugde was. En zijn grote uh, leerlingen, die begon ook te dansen. Want ze zag licht op dat moment. En hij verklaarde dat hij zei dat dat was, was de ziel... En de ziel van een zeer grote rechtvaardige, zeer grote rabi kwam in, deze, in dit kind binnen. Hij was geboren in dit kind. En die rabi, dat leefde in, onder, onder zeer zware omstandigheden van Russische tsarisme. Van tsar, een moeilijke situatie. Waarbij, ik zeg niet, waar, waar het verboden was, een tijdelijk was verboden voor Joden om... Om, om besnijdenis te doen. Hij was een grote, kwijt wel. En hij was verboden voor hem. Hij he deed het hele Torah, hij he dat nageleefd. Hij was een zeer grote. Maar de besnijdenis heeft hij niet gedaan. Hij he kon het niet doen. Niet, niet doen uh, op die manier. Hij was ook verboden. Niet verboden, want uh, verboden zijn uh, er enorme ellende uh, gedaan aan die, die mensen daar. Ze konden ze bijvoorbeeld controleren of ze... Uh, eens per maand of zo, we kunnen ze bijvoorbeeld naakt staan en controleren of die dan dat is. wel alleen dat was, goeie, dat is allemaal, uh, we zullen zien waarom is het dan goed. En uh, dan was zijn ziel ook uh, gekomen in dat in dat kind om om, om die enige correctie te doen. Het was na de Britmella was niet meer nodig voor het kind om te leven. En van natuurlijk voor ons voor ons aardverstand is het hoe kan het voor dat zoiets uh, kind, kind is toch niet schuldig voor iets het is anders en anders iedereen begrijpt het? volgende keer met gods hulp we gaan verder op dit verhaal en zal ik het vertellen de structuur van de zielen van, van aardse mensen hoe dan ook zo'n zo structuur zit ten aanzien van aardse mensen en daar zit hij ook het verhaal verweven tussen Joodse zielen en niet-Joodse zielen. Oké? Okay. We zullen allemaal zien hoe dat allemaal in elkaar zit. Dan zullen wij verder begrijpen waarom dit en waarom dat.